Het onderzoek naar een verdacht pakketje bij een flat in Zaandam gaat mogelijk nog uren duren. Het pakketje met draden en batterijen werd rond half acht de afgelopen avond gevonden bij een flat in de Lineusstraat. Nadat het door de politie was bekeken werd de explosieve opruimingsdienst ingeschakeld. Die is nu met het onderzoek bezig. Zo'n 60 bewoners van de Zaandamse flat zijn geëvacueerd. Ze zijn met bussen naar een opvangvoorziening gebracht. De Russische Justitie heeft een onderzoek geopend naar miljoenenfraude... tijdens de Olympische Winterspelen van begin dit jaar in Vancouver. Een kleine 6 miljoen euro bedoeld voor de sporter Sissouk. Een groot deel daarvan zou zijn opgemaakt door ambtenaren van het ministerie van Sport. In juli werd al duidelijk dat de minister van Sport zelf... in de 20 dagen van de Spelen 97 ontbijtjes declareerde. De Spelen van Vancouver waren voor Rusland... met een elfde plaats in het medailleklassement de teleurstellendste ooit... De volgende winterspelen, in 2014, zijn in het Russische Sochi. In het Belgische plaatsje Eigenbrakel, net onder Brussel, is het lichaam gevonden van een kind van vier. De keel van het jongetje was doorgesneden. Joggers vonden het lichaam op een braakliggend terrein. De politie is op zoek naar twee verdachten die in een donkere BMW rijden met een Pools nummerbord. Ajax heeft de eerste wedstrijd in de groepsfase van de Champions League verloren. Real Madrid versloeg de Amsterdammers in het Bernabeu-stadion met 2-0. Allebei de doelpunten werden gemaakt door Gonzalo Higuain. In dezelfde groep won AC Milan met 2-0 van Ozer... door twee doelpunten van Zlatan Ibrahimovic. Dan het weer, vooral in de zuidelijke helft van het land regen... en minimaal rond 11 graden. Overdag afwisselend bewolkt, zon en enkele buien. Het wordt dan een graad of 16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 Breathing deep in danger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 Ja. <tries>